1 Uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivené de Wit. Goedemiddag. Kritiek op verandering, gevangenisregime. Geruchten over vertrek Jemenitische president Saleh. En internet is fundamenteel mensenrecht, zegt VM. Dan het weer zonnig en warm met 20 graden op de wadden tot 27 in Limburg. In Limburg vanavond kans op een onweersbui. Morgen meer bewolking en in de middag in het hele land kans op onweer. Voor de buien uit is het dan nog drukkend warm. Gedetineerden moeten voortaan extra privileges in de gevangenis zelf gaan verdienen. Maar gevangenen die er met de pet naar gooien of die crimineel gedrag blijven vertonen... worden voortaan onder het zwaarst mogelijke regime geplaatst. Dat is de kern van het nieuwe detentiebeleid van staatssecretaris Steven van Justitie. Advocaat Benedict Fiek is niet blij met het nieuwe regime in de gevangenissen. Ik vind het een buitengewoon slecht plan, niet goed doordacht en uiteindelijk heel schadelijk voor... De maatschappij, want uh, alle mensen die binnen zitten komen op enig moment weer naar buiten. En het zijn altijd de, uh, de zwaksten van het gedetineerde populatieregime die hier de dupe van zullen worden. Nou gaat het om gedetineerden die bijvoorbeeld voor de vijfde keer in de cel belanden... of die uh, gevangenispersoneel te lijf gaan en dan zegt Teven... nou die kunnen best een wat uh, mindere behandeling krijgen dan, uh, uh, dan de anderen die ze wel gedragen. Uh, wat is daar nou toch verkeerd aan? Nou ja, de, de, het regime is sowieso al de laatste jaren enorm verzoberd. Mensen zitten vaak 22 uur op cel. Um, nou, als u zich dat uh, voorstelt uh, uh, wat daar het effect op uh, geestelijk zeer gezonde en stabiele mensen van zou zijn. Dan kunt u zich voorstellen dat mensen die onder stresserende omstandigheden binnenzitten... Eh, dat die qua gedrag daar natuurlijk de gevolgen van zullen ervaren. En bovendien denk ik dat eh, mensen niet voor niets... Eh, keer op keer de gevangenis indraaien. En dat het eh, beter en effectiever uiteindelijk... voor de terugkeer van zo'n gedetineerde in de maatschappij zou zijn... door iets aan het gedrag zelf te doen... en het gedrag niet direct af te straffen... door iemand nog meer af te knijpen... en ervoor te zorgen dat, eh, ja, dat zo iemand ook in een vicieuze cirkel terechtkomt. Want uh, Teven gaat er volgens mij in de gedachten die, die ten grondslag liggen aan zijn wetsontwerp vanuit dat uh, mensen volledig verantwoordelijk zijn voor het gedrag dat ze vertonen. En hij weet dat 60 à 70 procent van het gedetineerde uh, populatiebevolkingsgroep dat die behept zijn, maar juist met problemen uh, waarvoor ze behandeling nodig hebben. Dus mensen die lijden aan ADHD, met uh, uh, allerlei stoornissen die uh, ten grondslag ook vaak liggen aan het crimineel gedrag dat ze buiten vertoond hebben. En om dan ook nog binnen er um, uh, gevolgen aan te verbinden en ervoor te zorgen dat het van kwaad tot erger gaat. Want ik ben ervan overtuigd dat het, uh, dat het alleen maar negatieve gevolgen zal hebben. Um, uh, ja dat lijkt me juist een uh, effect dat Teven uiteindelijk niet zou willen moeten bewerkstelligen. Maar er zit, er, ook, goed over nadenkt. Ja, er zit ook een uh, spiegelbeeld aan zijn beleid. Hè? Wie zich goed gedraagt, uh, die krijgt juist meer vrijheden. Zo kan hij bijvoorbeeld uh, de tuinen en het groen in een rond de gevangenis beheren. Uh, een beetje groenverzorging en zo. Maar u, ja, u zegt zou, dat heeft helemaal geen bijna, zin. Ik zou het bijna willen omdraaien. Ik zou bijna willen zeggen wie zich slecht gedraagt, die geef je... Uh, die geeft je in ieder geval de mogelijkheid om, uh, om het, de, uh, het provocatieve gedrag, om, om, om daar iets aan te doen... en door uh, te zorgen dat de stress niet nog meer ophoopt en ophoogt. Um, uh, want het is natuurlijk ook een ongelooflijk uh, misbruikgevoelig uh, uh, beleid dat hij voorstelt... Uh, want uh, het provoceren van mensen die uh, zwaar onder de stress in uh, zware detentieomstandigheden leven is natuurlijk een flaatje van een cent. Dus de, de sterkeren zullen hier een hoop voordelen mee kunnen behalen en de zwakkeren die zullen zich laten provoceren. Dus ik vind het een uh, erg slecht idee. Goed nieuws uit natuurgebied Aamsveen. De veenbrand daar is niet groter geworden. Vanochtend is de Twentse brandweer verder gegaan met nablussen... omdat er onder de grond misschien nog brandhaarden zijn. Gisteren hebben helikopters van het leger... bij elkaar 230.000 liter water over het Aamsveen uitgestort. Over de grens in Duitsland is de brandweer nog steeds bezig... met een uitslaande brand. 150 extra brandweerlieden zijn opgeroepen... en er zijn landbouwvoertuigen onderweg met extra water. De Europese landbouwministers komen waarschijnlijk volgende week dinsdag of woensdag bijeen... voor extra overleg over de tuinbouwsector. Die is zwaar getroffen door de EHEC-uitbraak in Duitsland. staatssecretaris Henk Bleker is bezig om politieke steun te verwerven... voor een Europees noodfonds, zei hij in Breed. Afgelopen dinsdag was de eurocommissaris nog wat ja, erg terughoudend over. Dat begon in de loop van de week al wat te veranderen. Uh, maar wij zijn nu bezig, de uh, minister-president van Vlaanderen en ik, de heer Peters. om meer landen achter dat idee te krijgen. Uh, en ik denk dat we, dat we in de loop van volgende week een, een end in de goede richting kunnen komen. Vorige week stelde Bleker al namens Nederland 10 miljoen euro beschikbaar. voor steun aan de getroffen telers. Het noodfonds dat Bleker wil, moet uit het Europese landbouwbudget komen. Dan moet het om een paar honderd miljoen gaan. Uh, wat voor Spaanse, uh, Nederlandse, Vlaamse. Uh, en, en andere telers uit andere landen uh, beschikbaar komt. En er is een artikel in de Europese wetgeving, een soort van noodartikel, dat de Europese Commissie in staat stelt om in zeer uitzonderlijke omstandigheden, ook voor producten waar normaal gesproken geen Europese steun voor is, om toch uh, Europese steun te, te verlenen, bijvoorbeeld door tegen een bepaalde prijs uh, tijdelijk uh, producten uh, op te kopen met Europees geld. Dit is het NOS Journaal met Anno Duivenne de Wit. De jemenitische president Saleh, die gisteren gewond raakte... bij een aanval op zijn verblijfplaats, zou naar Saoedi-Arabië zijn vertrokken... voor medische verzorging. En bij de aanval van gisteren kwamen zeker zeven mensen om het leven. Correspondent Nicole Fever, Nicole, uh, Saleh zou dus Jemen hebben verlaten. Wat weet jij daarvan? Nou, de geruchten die houden aan. Er zijn bronnen die zeggen ja, hij is vertrokken met een aantal officials. Hij zat gisteren uh, in de moskee in, binnen de paleismuren was hij bij een dienst. En uh, daar is een aanval gepleegd. Daarbij zijn een groot aantal gewonden gevallen. En een van hen zou zalig zelf zijn. Nou, daar werd meteen wild over gespeculeerd. Maar, zeiden de autoriteiten, hij gaat zo'n verklaring afleggen, dat liet uren op zich wachten. En toen hij die verklaring aflegde, toen verscheen hij niet in beeld. Maar was het alleen zijn stem die te horen was. Nou, dat voelde de speculaties nog meer, want hij klonk zwak en uh, was buiten adem. Uh, vannacht waren de lichten op het vliegveld uit. De hele stad was verduisterd. En en nu zijn er verhalen dat hij met een paar van zijn getrouwen... dat waren niet de eerste de beste, was de premier, de vicepremier... een gouverneur was erbij, de voorzitter van het parlement... daarbij zouden ook gewonden zijn dat een paar van die officials... nou voor medische verzorging zouden zijn overgebracht naar Saoedi-Arabië. Ja, en, uh, maar helemaal zeker weten doen we het dus niet. Uh, maar stel nou dat het zo is. Hij is naar Saoedi-Arabië voor behandeling. Wat denk jij, dat hij na behandeling gewoon weer terug kan komen? Niet Saudi-Arabië doet al maanden dus zijn best om veilig ervan te overtuigen dat hij echt op moet stappen. Drie keer toe was het bijna zover. Hij zou een verklaring ondertekenen. Hij zou binnen 30 dagen opstappen. En elke keer wist de president een uitzucht te bedenken. Nou, de Amerikanen dringen ook op aan op zijn vertrek de Emiraten. Dus hij heeft weinig vrienden meer over. Als hij nu voor verzorging in Saudi-Arabië aankomt, dan laten ze hem echt niet meer teruggaan. Nou, zijn aanhangers in eigen land die houden bij hoog. Een bijlaag gevoel dat hij niet is vertrokken. Dat het hartstikke goed gaat met de president. Dat hij een paar strammetjes heeft. Maar uh, ja, de, de geruchten die houden aan. We weten natuurlijk niet precies hoe het zit. Maar als hij in Saudi-Arabië uh, zou zijn, dan zou dit wellicht het einde betekenen van het schat van de man. We houden hierover contact. Correspondent Nicole Vever. De VN heeft het internet bestempeld als een fundamenteel mensenrecht. Mensen de toegang tot internet ontzeggen is in strijd met internationale wetten. Dat staat in een rapport van de VN over de vrijheid van meningsuiting. In het rapport spreekt de VN zijn zorgen uit over de trend... dat regimes in crisistijd het internet tijdelijk afsluiten... zoals onlangs gebeurde in Egypte en nu in Syrië. En ook is de VN bezorgd over plannen van Frankrijk en Groot-Brittannië... waar plannen liggen om mensen van het internet te weren... als ze worden betrapt op het illegaal downloaden van films en muziek. In het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan is een veelgezochte terrorist gedood. Dat melden bronnen bij de Pakistanse geheime dienst. Het zou gaan om Ilyas Kashmiri, de leider van een groep moslim-extremisten... die nauwe banden heeft met Al-Qaeda. Kashmiri werd beschouwd als een mogelijke opvolger van Osama Bin Laden. De Pakistan zou zijn gedood bij een Amerikaanse aanval... met een onbemand vliegtuigje op een huis in Zuid-Waziristan. Daar zouden acht mensen zijn omgekomen. Volgens de Amerikanen zat Kashmiri achter een reeks aanslagen in Pakistan en ook in India. Er was een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. De bekendste goeroe van India, Swami Ramdev, is in hongerstaking gegaan. Hij wil zo protesteren tegen de corruptie en de omkopings omkopingsschandalen binnen de Indiaanse regering. Ramdev vindt zelfs dat corrupte regeringsfunctionarissen de doodstraf moeten krijgen... Diezelfde regering heeft er overigens alles aan gedaan... om Ramdev van zijn hongerstaking af te houden. Toen de goeroe in New Delhi landde, werd hij opgewacht door vier ministers... die vergeefs probeerden hem van zijn voornemen af te brengen. Ramdev is niet onomstreden... onder meer vanwege zijn opvatting dat homo's zieke mensen zijn. In Amsterdam is vanmiddag de eerste slutwalk van Nederland. Dat is een protestmars waarbij sommige deelnemers waarschijnlijk schaars gekleed zijn... Wereldwijd zijn er de afgelopen maanden slettenmarsen georganiseerd. De eerste was in Toronto en was naar aanleiding van de uitspraak... van een Canadese politieagent. Die zei dat vrouwen zich minder sexy moeten kleden... om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van seksueel geweld. De Slatwalk in Amsterdam is vanmiddag om vier uur bij het homo homomonument. De vrouwenfinale op Roland Garros gaat vanmiddag... tussen titelverdedigster Francesca Schiavone en Nali uit China... En Jan Roels blikt alvast vooruit. Ja, Heel China zit vanavond aan de buis gekluisterd... als uh, Nali de finale gaat spelen tegen Francesca Schiavone. Een unicum voor het eerst een Chinese in de finale van Roland Garros. Nali is 29 jaar, eigenlijk helemaal niet zo'n gravelspeelster. Kan veel beter uit de voeten op hardcourt. Ze speelde ook de finale van de Australian Open in januari van dit jaar... En ze won hier in Parijs, toch wel verrassend in de halve finale van Sharapova. Ze speelt dus tegen de kampioenen van vorig jaar. Francesca Schiavone, de Milanese, die Marion Bartoli, de Française, versloeg in de halve finale. Schiavone nu als vijfde geplaatst. Maar zij staan dus in de finale Schiavone-Nali. Onderlinge stand is 2-2, maar vorig jaar speelden ze ook al tegenover elkaar. Niet in de finale, toen in de derde ronde en toen won Skiavona toch wel makkelijk 6-4, 6-2. Maar wellicht komt hier vanmiddag de eerste titel voor China in een Grand Slam toernooi voor Nali. In Vlaardingen is de tweede dag begonnen van de Ladies Open Golf. Alle blikken zijn gericht op de nummer 1 van Europa, Christel Bouillon... Ze begint zo aan haar tweede ronde. Um, Ragnar Niemeyer. gisteren ging ze eigenlijk uh, tamelijk beroerd van start. Uh, kunnen we meer van haar vandaag, uh, verwachten vandaag? Nou, dat vind ik overigens wel erg sterk uitgedrukt hoor. Want uh, ze staat op een gedeelde twintigste plaats met een score van 1 uh, boven par uh, naar, die, uh, naar die 18 holes van gisteren. En daarmee staat ze maar twee slagen achter op de nummers drie. Er is één speelster die steekt er dan bovenuit, die staat wat verder weg. Maar daarvan is dan weer de verwachting, kan zij het wel volhouden? Er is echt nog wel van alles mogelijk voor de Nederlandse, die gisteren een wat wisselende ronde had. Misschien wat last van het publiek. De wind zat erbij en de druk die was aanwezig, ook vanwege die mensen die met haar mee trokken door de baan. Ik denk dat het er honderden waren die allemaal probeerden om de Beverwijkse te steunen. Zometeen om half twee in dezelfde showflight als gisteren... met dezelfde twee andere speelsters. Zij is daarvan de best geclasseerde. En moet het maar laten zien. Ze speelde gisteren op bepaalde momenten echt sterk, steady... zelfverzekerd, overtuigend en echt vastberaden. Want als je naar haar ogen kijkt... die kijken echt alleen maar naar de bal in zo'n zo ronde. En echt niet naar de toeschouwers, niet naar de fotografen. En dat, eh, onderscheid, daarmee onderscheidt toch vaak de echte gefocuste professional eh, zich. Om half twee gaat zij dus de baan in. En uh, Rachnaar, in totaal zijn er tien Nederlandse speelsters, hoe doen de anderen het? Ja, er zijn er een aantal van uh, amateur. Er zijn er een aantal die hebben geen volledig speelrecht. Die mogen dan af en toe een toernooi, een wat kleiner toernooi... mogen ze wel spelen. Uh, dat zegt eigenlijk al iets over hun kwaliteit. Ze zijn echt een klasse minder dan Christel Bouillon. Want je zei al, de nummer 1 van de wereld. Won laatst een uh, toernooi. Kira van Leeuwen was vorig jaar de beste Nederlandse. Gaat inmiddels richting de laatste hole. Zit wel aan tegen de grens van het wel of niet halen van de kut. Dat scheelt inmiddels nog maar één slag. En dat wordt dus link. Maar goed, met de omstandigheden die misschien vanmiddag kunnen gaan wijzen... De baan wordt anders, de wind kan anders worden. Kun je er niet eens zo heel veel over zeggen? Kijk je bijvoorbeeld naar Mariet van der Graaf, ook een oud-professional. Ze had dezelfde kaart in het verleden als Christel Bouillon. Ja, die staat dan ook acht slagen boven par. Dat is niet goed genoeg. En dan kijk je naar beneden en dan zie je nog veel meer Nederlanders. Nee, we moeten het hebben van Christel Bouillon... die zometeen om half twee gaat starten en echt nog kans heeft op de titel. Ragnar Niemeijer bij de Ladies Open Golf in Vlaardingen. Gaan we even kijken naar de toestand op de wegen. Bij de ANWB zit John Bakker. Met drie files, alle drie door aanrijdingen. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, bij knoop het Rottepolderplein 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen, bij Rilland, 2 kilometer. En op de N280 Baaksum, richting Roermond-Oost. Tussen Horren en Roermond, 4 kilometer. Nog een keer belangrijkste nieuws van dit moment. Er is kritiek op de plannen van staatssecretaris Steven om het gevangenisregime te veranderen. De Europese Unie moet de tuinbouwsector met honderden miljoenen te hulp schieten. Dat zegt staatssecretaris Bleker. En toenemende geruchten over vertrek-Jemenitische president Saleh. Gisteren raakte hij gewond bij een aanslag en hij zou zich nu laten behandelen in Saoedi-Arabië. Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter Debie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje ontvangen we voormalig topmodel Frederike van der Wal, met wie we praten over haar succesvolle bloemenmerk Frederiks Choice. Daarna gaan we het hebben over de aanstaande ingrijpende aanpassingen in de taxibranche. We besluiten dit uur zoals gewoonlijk met Willem Overbos en het belangrijkste MKB-nieuws. Na twee uur dan staat de Nederlandse haring, de vishandel en de visserij in het algemeen centraal. Maar we beginnen in de zorg. Precies, want de toewijzing van het persoonsgebonden budget gaat volledig veranderen. Het kan u niet ontgaan zijn. In Nederland krijgen op dit ogenblik 130.000 mensen die langdurige zorg nodig hebben... Een eigen budget om zelf thuishulp of verpleeghulp in te kopen. Maar dat zijn er volgens de regering veel en veel te veel. Waardoor het systeem onbetaalbaar dreigt te worden. En als de plannen van het kabinet doorgaan... dan behouden we nog maar van die 130.000... 13.000 mensen recht op een pgb, 10% dus. En dat heeft natuurlijk ook grotere gevolgen voor de zorgaanbieders... die zich gespecialiseerd hebben in zorg op maat. Bij ons aan tafel zit Mark van Barschot. Hij is voorzitter van de branchevereniging Kleinschalige Zorg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat, Kleinschalige Zorg? Dat is uh, zorg op menselijke maat. Dat uh, is uh, moeilijk te definiëren, uh, precies. Maar, maar wat doet u anders dan anderen dan, omdat u het Kleinschalig noemt? Uh, we hebben uh, kleine units over het algemeen, uh, dus we hebben bijvoorbeeld uh, woonprojecten, woonzorgprojecten met uh, acht tot uh, tien bewoners Aha. en niet uh, grote instellingen waar uh, 150 mensen op een verdieping wonen. Juist. Uh, dat PGB, persoonsgebonden budget, bestaat sinds 1996. Is daardoor nou. die markt van u als zorgaanbieders heel erg veranderd hè? Nou, die markt is wel degelijk heel erg veranderd. En dat is ook de bedoeling geweest van het, van het PGB. De overheid heeft een, een heel aantal jaren geprobeerd... om een aantal dingen in de langdurige zorg te verbeteren. De langdurige zorg werd gedomineerd door de hele grote zorginstellingen. Oh. Uh, die worden centraal gefinancierd. Die weten, uh, maken prijsafspraken voor het jaar. Maken productieafspraken voor het jaar. Dus die weten al op 1 januari wat ze op 31 december hebben omgezet. Uh, en dat heeft uh, een aantal nadelige consequenties. Omdat uh, er geen marktwerking is. Er geen concurrentie is. Uh, mensen geen alternatieven. Hebben, niet kunnen stemmen met de voeten of met de portemonnee in die uh, langdurige zorg. Dus dat PGB is onder andere ingevoerd om een stuk marktwerking in die zorg te krijgen. En heeft dat ook zo gewerkt? Ja, wel degelijk. Uh, bijvoorbeeld de Thomashuizen zijn ontstaan door de mogelijkheid van het PGB. Uh, Thomashuizen zijn ontstaan doordat een man uh, geen goede zorg voor zijn gehandicapte zoon kon vinden... met een aantal andere ouders in contact kwam die met hetzelfde probleem liepen. En door met uh, de PGB's uh, samen te werken... hebben ze hun eigen huis kunnen oprichten met hun eigen personeel... En dat zijn er intussen geloof ik meer dan 100. En dat is maar één van de voorbeelden van de innovaties en, uh, en klantvriendelijkheid waar die PGB toe geleid heeft in de zorg. En, en oké, okay, u noemt nu één zo'n dingetje. Wat voor ja. soort zorgaanbieders zijn er nu vooral thuis uh, bijgekomen? Zit dat in de thuishulp? Zijn dat ZZP'ers? Uh, nou, dat is heel divers. Uh, wij hebben op het moment 180 uh, lidorganisaties. Uh, daar werken zo'n uh, zo 2000 mensen. En die geven zorg aan, pakken bij 10.000 mensen. En dat zijn ja. uh, organisaties die variëren... van uh, middelgrote thuiszorgorganisatie tot uh, ZZP'ers. Zorgboerderijen, uh, stichtingen met kleine wooninitiatieven... zoals bijvoorbeeld de Thomashuizen uh, hebben gedaan... Dus dat is vrij divers eigenlijk. En zitten daar dan ook mensen bij die... zeg maar voor die tijd gewoon aan mantelzorg deden? Ik zal maar zeggen, eh, ik, ben, eh, ik, ik heb een beperking... en ik heb een zusje die dan altijd kwam helpen. En nu met dat PGB zeg ik tegen mijn zusje... Zet mij even een eenmanszaakje op, want dan kan ik je gewoon betalen. Die zullen er zijn. Uh, of ze lid zijn van ons, weet ik niet. Want dat kan ik aan de buitenkant moeilijk zien. Of, uh, of ze dat verleden hebben, zal ik maar zeggen. Uh, maar over het algemeen hebben wij. Wij zijn, ja, wij zijn gewoon een MKB-organisatie. En uh, dat zijn over het algemeen toch echt wel MKB-ondernemers. En uh, ik sluit niet uit dat er een enkele ZZP'er tussen zit die eigenlijk mantelzorger is. Maar ook daarvan moet je je afvragen wat nou het hele grote probleem is. Hè? Ik zag van de week een verhaal van een man, uh, marketingmanager, zit in een rolstoel. Zegt ik heb late vergaderingen. Uh, dus ik, ik kan moeilijk met een thuiszorgorganisatie werken. Want uh, ja, ik weet niet hoe laat ik thuis kom. Dan zijn ze niet meer beschikbaar om mij te helpen. Dus ik heb een vriend ingehuurd, die is flexibel. En die kan dat voor mij doen. Nou, dat is dan die betaalde mantelzorg, uh, waar het kabinet over spreekt. Maar ja. je kunt je afvragen, als die, dat die vriend niet kan dus betalen... Is dat gewoon redelijk? Hè? Ja, is die, ja. Dan nog, is die dan nog bereid om een Precies. kwart over 11 avonds uh, die man te komen helpen? Ja. Dus ja? Dat, dat vindt u gewoon redelijk, dat mensen die... Nou, ik, ik zie het probleem wel. Ik zie ook wel dat er een, een aantal mantelzorgtaken zijn waarvan je zegt... dat is gewoon echt mantelzorg en dat hoort niet in, uh, in betaalde zorg ja. terecht. Overigens zijn de mogelijkheden daarvoor de afgelopen jaren al heel erg uh, uh, ingekrompen... Uh, de, de, de, de term is gebruikelijke zorg. Dus bij de indicatie van een zorg wordt gekeken... Uh, is er een sociale omgeving die gebruikelijke zorg kan bieden. Mm -hmm. En als dat zo is, dan kun je daar dus geen betaalde zorg voor krijgen. Nee, dus die precies. mogelijkheden die zijn al behoorlijk afgenomen. En wat vindt u dan van het feit dat er ook gezegd wordt... dat er veel te veel gebruik gemaakt wordt van dat PGB? Want het dat is... Dat is krankzinnig gestegen, die, die, die, die vraag naar zo'n PGB. Ik ben heel blij dat je dat vraagt. Dat uh, is namelijk een ontzettende Haagse denkfout. Uh, je moet het zo zien dat uh, PGB-zorg en AWBZ-zorg in Natura is feitelijk dezelfde uh, zorg. Wat is uh, zorg in Natura? Zor, dus je hebt twee mogelijkheden in, in zorgland. Of je krijgt een zakje geld, dat heet een PGB, dan koop je het zelf in. Of je krijgt een, uh, een verzekerd recht waarbij je uh, zorg in Natura bij een grote instelling inkoopt. Zo dat betekent, heet dat, zorg in natura. Zo heet dat. En, okay. en die instelling die krijgt betaald vanuit het zorgkantoor, maar niet via de cliënt. Hè? Uh -huh. nou, uh, uh, dat de toegangspoort tot die beide financieringsvormen van de AWBZ-zorg is dezelfde. Dat is de indicatiestelling bij het Centraal IndicatieOrgaan Zorg. Dat betekent dat uh, de groei van die AWBZ-zorg die zit in die toegangspoort. Als die breed is, komen er meer mensen binnen. Als die wat smaller is, komen er minder binnen. Als je vervolgens door die poort bent, dan kun je kiezen... wil ik Zorg in Natura of wil ik een pgb? Als je dan gaat kijken naar wat, wat, uh, wat willen mensen willen... dan willen mensen blijkbaar vaker een pgb. Dat heeft te maken met een beter aanbod. Het is goedkoper, et cetera, Regie etcetera. en eigen, eigen regie. Ja. Ze, ze worden trouwens dan zelf ook een soort zelfstandig ondernemer, hè? Dat of kan. werkgever, eigenlijk. Dat kan. Er zijn verschillende constructies mogelijk. Je kunt inderdaad vanuit de pgb mensen in dienst nemen. Dan word je werkgever. Je kunt ook, uh, zeg maar, uh, hulp echt inkopen. Uh, waarbij je, zeg maar, uh, bruto betaalt. En uh, zoals je en ook... En dan draag je gewoon... Ja, een schilder, een huisschilder die je laat komen komt er ook niet bij in dienst. Hè? Nee. Nou, uh, terug naar die groei. Ja. De totale AWBZ-vraag groeit. En je moet je afvragen of het een probleem is... dat er meer mensen voor het goedkope en efficiënte... pgb-zorg kiezen... Uh, en niet voor die dure inefficiënte zorg in Natura. Dat wordt pas een probleem als je in Den Haag zit. Want in Den Haag hebben ze gezegd... we trekken die twee budgetten uit elkaar. En dan krijg je het, het effect dat als dat pgb-budget... Uh, wat feitelijk onderdeel is van het grotere AWBZ-budget... Als dat uh, op is, dan is dat dus sec een probleem. Maar dat komt omdat er die rare, kunstmatige. Uh, schotten tussen die twee budgetten zitten. Um, en maar wacht als je, even, ja. simpel samengevat, je betaalt het uit het een of het ander, maar uiteindelijk is het hetzelfde? Natuurlijk, want de toegangspoort tot, uh, mag, je, mag je überhaupt die zorg inhuren, of je nou in, uh -huh. in Natura doet of met PGB, dat uh -huh. ja. is dezelfde toegangspoort. Aha. Dat is de indicatiestelling van het CZ. Dus je krijgt geen lagere zorgkosten. U zegt dus als je er echt aan iets, iets aan wil doen, dan moet je die indicatie, ja. of iemand toegang heeft tot dat soort zorg, de, die zal je moeten Die, die zal je dus moeten verscherpen. Maar dat gebeurt toch niet? Nee, sterker nog, het omgekeerde gebeurt. De plannen van de staatssecretaris behelzen dat feitelijk bijna alles naar zorg en natura gaat, ja, En die mogen voortaan maar... hun eigen indicaties stellen. Dus die mogen zelf bepalen hoeveel zorg dat ze gaan leveren. Dus als je nou een open einde in de kosten wil creëren, dan ja. moet je dit doen. Maar er zijn een hoop rare types in Den Haag en ze hebben nog uh, vaak hele merkwaardige plannen. Maar zo dom als dit kan het toch niet wezen? Dat denk ik ook, ja. Dus? En, en dus denk ik dat, uh, uh, uh, dat, ze, dat ze of niet in de gaten hebben wat ze aan het doen zijn. Want het is heel vreemd. Want danmaals, ze blijven gewoon exact hetzelfde bedrag. Of je nou het een of het ander, daar helpen die maatregelen niks aan. Uh, nou, sterker nog, uh, uh, zorg en natuur, wat dus straks bijna de enige wordt duurder. Wordt, is duurder. is duurder. en zal meer Maar dat weet, weet zo'n staatssecretaris toch? U heeft die man wel mm, eens gebeld, neem ik tis, aan. Het is een vrouw. Uh, oh, een vrouw. <laughs> ja. Ze belt ja, bij mij ook nooit ja. terug, dus dat kan ik niet. Nee, kijk, de, de redenering is er is nu een, een bepaalde groep die uh, geen gebruik zou maken van zorg als er geen keuze was voor het PGB. Dat is oh. de redenering. En als we die groep dan uit kunnen sluiten, dan besparen we ja. dat. En uh, als die groep nou maar groter is dan de stijging van de zorg in natuur, dan hebben we een netto besparing. Oké. Okay. Nou kun je afvragen uh, ten eerste of dat, of dat zo gaat werken. Uh, ten tweede, uh, waarom de staatssecretaris een aantal maatregelen uh, neemt in 2014, waardoor ze dat effect uh, gaat ondergraven, maar die niet nu invoert, maar gewoon het PGB B afschaft. Dat is een rare. Hm. Um, uh, en daarbij is het zo dat je je af kunt vragen... als die zorgbehoefte door dat CZ objectief is vastgesteld... want dat is dus aan de hand voor ja. die groep... Is het dan niet een groot probleem dat ze geen zorg nemen? Zoals het kabinet dan eigenlijk een beetje ja, hoopt. Deze discussie zult u dus wel eens gevoerd hebben met Kamerleden. Die, die wordt ook voortdurend En gevoerd. met het ministerie. Wat zeggen ze dan tegen u? Nou, dat, uh, dat wij aannemen dat het niet zo werkt. Wij hebben dat onderzocht en wij voorspellen dat het anders gaat. Maar er is toch ook dat onderzoek van het Centraal Planbureau... Ja. Hè, dat zegt van, ja. er zijn door dat PGB, doordat mensen dan zelf die regie kunnen houden... is er toch een vergrote aanvraag op dat budget gekomen... He, meer dan als dat er niet zou zijn. Dat is de dus als stellen, mensen het ja. moesten doen met de zorg in natura... Nou, dan zouden ze de zorg niet nemen. Nee, Dus dat betekent dat de zorg in natura... feitelijk uh, geen goed zorgaanbod heeft. Dat is de conclusie. Ja. En daar hoopt het kabinet op ja, een beetje. Of dat op dat mensen eigenlijk geen zorg nodig hebben en het toch dat, nu dat gebruiken, zou, nu ze er zelf een zak geld voor moeten, krijgen. Ja, dat zou dus niet moeten kloppen. Maar dat want gebeurt dan, dus kennelijk wel, want als dat als staat zo... ook in dat rapport. Maar dan moet je dus zorgen dat mensen die geen recht hebben op zorg ook geen zorg krijgen. Dan moet je dus iets aan die indicatiestelling Dat is die indicaties indicatiestelling Tuurlijk. weer. Dus Natuurlijk. u zegt steeds: het gaat om die poort. Natuurlijk. En die moet je versmallen. En daar, als, zolang je daar niks aan doet, blijven de kosten gelijk of zelfs hoger. Ja, sterker nog, als je dus die poort gaat uitkleden, wat ze van plan zijn, dan kun je dan zet open in de zorg en natuur. Ik voorspelde we over vijf jaar het PGB weer heel erg hard nodig hebben om in te voeren om dat soort overschrijdingen weer de kop in te gaan drukken. Op wat voor manier zijn die kleine zorgaanbieders waar u voor staat? Waarom waar, waar bent u eigenlijk goedkoper dan die, die grote instellingen? Is dat simpelweg de overheid? Voor het grootste gedeelte is dat de overheid. Ja. En... Namelijk het aantal mensen dat zit te plannen. En ja, te... ja, en het vastgoed wat we niet hebben. En uh, dure gebouwen ja, ja. die we niet hebben. Dure managementlagen die we niet hebben. Dure overlegstructuren die we niet hebben. En als ja. die, die kabinetsplannen nou doorgaan... Hè, dat, dat PGB wordt teruggedraaid naar nog maar 10% wat daar uh, uh, uh, aanspraak op mm -hmm. kan maken... Wat betekent dat voor die kleine zorgaanbieders... die natuurlijk als paddenstoelen uit de grond zijn gekomen... op basis nou, van dat PGB? Nou, het betekent in ieder geval, en daar zijn we wel heel blij om... voor de, uh, voor de mensen die dus uh, uh, woongroepen uh, leveren, zoals de Thomashuizen... dat die uh, de mogelijkheid houden om, uh, om door te blijven gaan. Hè? Dus de, de, de ZZP's, de zorgzwaartepakketten, de verblijfsindicaties... blijven in PGB, dat is fijn. Uh, een ander compliment dat ik het kabinet we wel even wil maken... is dat ze in ieder geval fatsoen hebben opgebracht... om dit uh, op enige termijn te gaan invoeren... en niet vorig jaar, zoals Minister, klinkt binnen vijf dagen een stop afkondigen. Uh -huh. Dan kunnen we nog iets uh, proberen uh, voor te bereiden. Maar voor een grote groep ondernemers zal dat betekenen dat ze of de stap moeten maken naar Zorg in Natura. Daar komen ze vaak vandaan uit die wereld. Ze hebben juist in dat daar TVB kunnen ze dan toch ook weer naar terug? Ja, maar ze hebben die stap niet voor niks gemaakt. Ze lopen vast in die wereld, want die functioneert niet goed... en dat loopt niet lekker en daar zijn ze niet tevreden. En ze hebben gezien dat ze als eigen ondernemer... een veel beter zorg bod neer kunnen zetten. Dus dat worden mensen die verdwongen worden terug te gaan... naar die plek waar ze niet voor niks zijn weggegaan om te ondernemen. We verliezen de ondernemerscapaciteiten in de modernisering van de zorg. Want we hebben nu te maken met een groep die weggesaneerd wordt. Dat zijn ondernemers, dat zijn mensen met lef... dat zijn mensen die de nek uitsteken, die risico's nemen die andere wegen zoeken, die inventief zijn, enzovoort, enzovoort, Kortom, u staat voor de club, dat is helder. Ja, maar, maar ik sta niet alleen voor de club, ik sta ook voor de zorg. Maar gaat u ja. nog iets groots doen dan in die sector... om nou, dit branche, toch nog duidelijk te maken? Nou ja, kijk, de, uh, de meest kwalijke gevolgen van dit verhaal... zijn natuurlijk niet per se voor de zorgondernemers... maar voor de zorgbehoevenden. Ja. En, en dat, dat staat voorop. Hè? En dat zie je ook overal in de media. Want dat, is natuurlijk, ja. dat gaat echt om het leven ja, ja. van mensen. Daarnaast zullen wij als ondernemers proberen... dit verhaal duidelijk te maken, met name ook aan de VVD... Waar is de marktwerking gebleven binnen de VVD? Waar is de ondernemerschap gebleven binnen de VVD? Dat snappen we niet. Uh, maar wij zullen vooral ons in eerste instantie richten op, op te proberen... Den Haag ervan te, te overtuigen dat ze uh, een fout maken. Dat ze het echt verkeerd zien. Oh, Oké, okay. helder. U hoorde Mark van Barschot van de Bruisvereniging Kleinschalige Zorg. Hartelijk dank voor uw komst. Volgens mij ben jij zo aan het rommelen in je papieren. Ja, ik heb hem. Oké, okay, heel goed. Ja, we hebben even een switch gemaakt in het programma. Nogmaals bedankt. Uh, wij gaan door over de uh, taxibranche. De taxibranche gaat dit jaar drastisch op de schop. Per 1 oktober wordt het zogenaamde dubbeltarief weer ingesteld... waarbij de klant niet alleen betaalt voor de gereden afstand... maar ook voor de tijd die de taxi stilstaat in de file. En daarnaast treedt waarschijnlijk dit jaar de nieuwe taxiewet in werking... die de problemen na de omstreden liberalisering in de taxiewereld moet gaan verhelpen. Daarover praten we met Bas Vos, oud-interim-directeur van TCA. Dat is Taxi Centrale Amsterdam. En hij houdt zich tegenwoordig bezig met elektrische taxis. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Daar gaan we het straks over hebben, die mm -hmm. elektrische taxis. En dat dubbeltarief, dus dat je en ja. betaalt voor de afstand... maar ook voor het stilstaan. Dat is in 2007 ooit afgeschaft. Dat wordt nu weer ingevoerd. Wat, wat is ja. daar de reden van? Nou, we waren het enige land in de hele wereld dat geen dubbeltarief hanteert. Dus het was niet echt normaal toen die verandering kwam. Maar wat je natuurlijk ziet is dat het voor de korte ritten... en daar hebben we ook uitgebreid voor gewaarschuwd destijds... vanuit het Koninklijk Nederlandse Vervoersverbond. De korte ritten kosten per definitie 7,50. Dat is de eerste aanslag. Daar rij je 2 kilometer voor gratis betekent dat bijvoorbeeld in Buitenveldert in Amsterdam... waar je veel bejaarden hebt die dan naar het winkelcentrum willen... dat is 500, 600 meter. Nou, die betalen dus ineens twee kilometer. Dus die, die, die hebben daar een behoorlijk nadeel van. Dat is de ene kant. De andere kant is dat chauffeurs... Uh, in de file staan... en dan moet je in Amsterdam hebben in het toeristenseizoen als je dan van het Centraal Station... twee kilometer wil rijden... dus dan kom je ergens op de Weteringschans uit... en je moet dus het Damrak en er ook in over... dan ben je zomaar drie kwartier onderweg. En dan heeft die arme chauffeur aan het eind van de drie kwartier... heeft Met die, die, drie drie drie euro, heeft die 7 verdiend. Ja. Dus het is een waanzinnig systeem... wat destijds door de toenmalige staatssecretaris omarmd is... door enorme druk vanuit uh, de, de, nou de consumentenorganisaties... zonder dat er goed over na is gedacht. Meneer Velsen, als ik u hoor, schiet ik bijna vol. Wat, uh, we hebben het al over zielige chauffeurs gehad enzovoort. De beleving buiten is natuurlijk echt geheel anders, dat weet u... Nederland is volgens mij het allerduurste land ter wereld qua taxi. Je wordt onbeschoft behandeld en uh, ze kennen hun routes niet. Dat is ongeveer het beeld van de buitenkant. Oké, waarvan lakten? Ja, maar dat weet u toch? Uh, nou nee, dat is, dat is, dat, helaas is dat, is dat waar geworden. Uh, ik heb zelf destijds naar de huisartsenpraktijk een taxibedrijf in Amsterdam gehad ja. en tien jaar zelf gereden. En wat er toen gebeurde, was dat er een sociale controle was. Als je dus vijf minuten na je dienst nog reed... dan werd je door je collega's je gewoon gezegd... Van, nou moet je snel weg zijn. Dus daar was een controle ook over de manier waarop je de klanten behandelde. Ja. En het imago was toen dus aanmerkelijk beter. Nou is er dus een liberalisatie in 2000 plaatsgevonden... En het gekke was, toen ik dus directeur TCA werd in 2006... om daar de oude stallen uit te ruimen... toen was het zo dat um, er een rapport lag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat... van 2005, dus een jaar oud... waarin ze onderzocht hadden, als je liberaliseert... betekent dat dat iedereen zonder enige selectie taxi kan gaan rijden... Ja. Want en, dat zou de marktwerking... Uh... Dat zou de marktwerking bevorderen. Ja. He? Maar het en alles is zou dus... goedkoper worden. Ja, alles zou goedkoper worden. Nou, uit het rapport bleek dat in alle steden, alle wereldsteden... waar een liberalisatie was toegepast... de prijzen omhoog zijn gegaan... de dienstverlening angstig en naar beneden... en het aantal klachten exponentieel is toegenomen. Nou, dat is bij ons ook goed gelukt. En dat is dus in, uitstekend gelukt in, Hoe in Amsterdam. Hoe heeft u dat weer op de rit gekregen met dat TCA? Um, de, de TCA zelf? Hard werken... Ja u, heeft, ja, u heeft dat toen weer... Uh, nee, maar ik had natuurlijk krijgen. het ontzettende voordeel dat ik, uh, dat ik uh, bij, ja, voor de TCA vroeger gereden had in het bestuur, heb gezeten, dus ik kende die markt heel goed. Mm -hmm. En ik ben natuurlijk, ik ben door een aantal oude chauffeurs uh, die ik uit mijn tijd nog kende en uh, sommige die loonchauffeur bij mij geweest zijn, ben ik naar Amsterdam gehaald van, uh, Basje, het soortjes naar huis gestuurd en wil je even helpen? Uh, dus ik, bedoel, ik, ik had de basis meteen. En dan kan je natuurlijk veel sneller kan je reorganisatie toepassen. Maar meneer Vos, even terug ja. naar waar we begonnen. Ik, ik zei dat soort dingen, ja. omdat je natuurlijk... We hebben het over het uh, imago gehad. kom uh. misschien daar nog op terug, op alle dingen die er gebeuren. Als je dan ook nog geld gaat vragen voor uh. het staan in de file... dan wordt het toch wel echt heel mond. Nee, dat is, dat, is niet, dat is niet waar. Want de, de eerste aanslag die gaat van 7,50 naar 2,50... En dan zitten dus geen vrije kilometers in. Nee. Kilometer tarief. Ja, maar u, ga... ja, nee, maar u ja? gaf het voorbeeld van, van die bejaarden die 500, meter ja? uh, rijden. Zo gauw ze de taxichauffeur weten dat er een bejaarde 500, zeshonderd meter wil rijden, dan komen ze helemaal niet. Nee, dat is helemaal niet waar. Er zijn zelfs uh, dus chauffeurs bij de TCA die er dagwerk van maken. Want als je er natuurlijk maar voldoende heen en weer rijdt. en je kunt ook weer bejaarden meenemen van het Gelderlandplein naar het bejaardenhuis. dan heb je geen kilometer onbezet. En dan ben je aan het eind van de dag ben je beter Echt uit waar? dan dat je. ja, zeker, natuurlijk. Er zijn uh, een paar chauffeurs dus, die dat doen. Er zijn chauffeurs die dat doen, ja. En die waren dus ook furieus over... Maar dat... de meesten willen helemaal zo'n klant niet hebben. Nou, dat, dat is niet waar. Dat, dat is nogmaals, als dat geregeld voorkomt, is dat niet erg. Normaal heb je natuurlijk liever een klant die zegt van maar naar Arnhem... Ja. dan dat je een klant hebt die zegt van ja. uh, een, een, twee, twee kilometer verder... of een kilometer verder op de hoek Charles uitzetten. Charles de Gaulle, Parijs, dat nee. horen ja. ze het liefst. Ja, Vos, ja, ja. ja, ja. ja. Wie is hier nou beter mee af met dat heringevoerde dubbeltarief? Want wordt een rit nou gemiddeld duurder of goedkoper? En als... De gewone taxiritprijs omlaag gaat en ook het de instapprijs. Ja. Alleen je gaat wel wat betalen voor het stilstaan. Wie wordt er uiteindelijk wijzer van? Wij als consumenten, taxichauffeurs, nou, wat ze moeten de... meters ombouwen? verteld ja, is. De tarieven zijn natuurlijk behoorlijk naar beneden. De eerste aanslag gaat van 7,50 naar 2,50. Ja. En de kilometertarief gaat van 2,15 naar 1,83. Ja. En daarvoor komt in de plaats dat inderdaad per minuut 30 eurocentus per 18 euro gerekend wordt extra voor, als het ware, de chauffeur. Ja. Nou, dat is, en nogmaals. Maar gaat het... een chauffeur dan een weg zoeken die toch al een beetje druk is? Ja, want dan heb je ook. Dat is natuurlijk zo'n flauwekul, want hij verdient het meeste door te rijden en niet door te wachten. Uh. Dus het, het, het, het verhaal van je, je moet hem zo laag mogelijk. Een, een loonchauffeur, hoe ben, je aan die 30, hoe ben je aan die 30 cent gekomen? Dat is 18 euro in een uur. Een loonchauffeur kost 18 euro in een uur aan zijn baas. Dus het enige wat ermee gebeurt is dat als die chauffeur... Ik heb dat zelf destijds ook gedaan. Als je een vergadering had toen ik bij de HEMA werkte... en ik moest naar Rotterdam toe en mijn eigen chauffeur was met vakantie... dan neem je een taxi en die laat je een uur of anderhalf uur wachten. Mm -hmm. nou Als je dan een tarief hebt waardoor die loonchauffeur als het ware verlies leidt... Dan wil hij dus niet wachten. Nee. Dan gaat hij dus weg. Maar voor 30 cent gaat hij ook niet een uur staan wachten. Ja, nee, per minuut. Per minuut. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat zijn die 18 euro. Dat zijn die 18 euro. 60 keer, weet je nog wel, 30 cent is... Okay. Ja. Dus zo is, nee, zo is het opgebouwd. Ja, maar wordt nu een gemiddelde taxirit duurder? Dat hangt er vanaf. Een korte rit is de stukken goedkoper... En, en uh, een, een langere rit, uh, een hele lange rit, is ook goedkoper. Want nou, er zit een, uh, na 25 kilometer gaat dat tarief verder naar beneden. Naar 50, nog verder naar beneden. En het zijn maximumtarieven uh, waar je het over hebt. Dus iedereen is vrij om daaronder uh, goedkoper... Ja. Maar u vindt dus dat de consument hier ook mee gebaat is? Ik, nee, dat... Nee. Ja, die consument is er inderdaad Het antwoord was ja. daar net nog nee nee, nee, nee. nee, dat is niet waar. Oh. Nee, nee, ik begon helemaal niet meer nee, ik oh. wist, ik, kijk soms denk ik na over antwoorden. Oh, ja, nee. Dat zijn wij hier eigenschap. helemaal niet. Te nee, nee, dat weet ik. Maar, nee, daarom, nee, nee. maar het, is, het nee. is natuurlijk voor de klant is het voordeliger. Om de dood eenvoudige reden. Dat die dus, als hij korte ritten maakt, is het een heel stuk goedkoper. Als hij lange ritten maakt, dan niet. Uh, maar hij heeft wel het, uh, de, de taxi tot zijn beschikking. De eerste aanslag is lager, kilometerprijs is lager. En ja, de, de, de chauffeur die, die, die kan het niet schelen of hij in de file staat ja of nee. Want dat was natuurlijk een punt. Er zijn nog nooit zoveel aanrijdingen geweest als chauffeurs... die dus toch net nog door het late oranje of vroeg rood willen rijden. Omdat wachten, dat kostte gewoon uh, een aantal minuten. Ja, ja. Dus het is, het was, daar hebben we ook voor gewaarschuwd. Het was ge, ge, uh, qua, uh, qua verkeer gewoon gevaarlijk. Meneer Vos, u heeft het systeem hartstikke goed uitgelegd ja. tot slot. Hoe kom je nou toch van het imago stug nog het reële imago af... dat je de allerduurste in de hele nou, wereld dat, dat zijn we al lang niet meer. Is dat Wat, zo? Oh ja, al lang niet meer. Je moet, maar de, en, heel eenvoudig, gaan ga naar Londen en je ziet dat daar de tarieven zo Is dat is gelukt? Nou, dat hebben ze ja, knap ja, gedaan daar. Hebben ze, ja, hebben ze knap gedaan. Ja. Ja. En de tarieven gaan hier dus in feite naar beneden, hè? Laten we wel wezen. <laughs> ja, dat zegt dus, u. Ja, nou ja. ja. Nee, nou, nee, we ja. geloven u. Nou, dat is een foutje, maar goed, dat niet. Okay, ja. Nee, maar goed, ja. het, hoe kom je daar nou nee, vandaan? Het, het moet je toch ook voor het, een normale prijs? Het is gewoon hartstikke duur. Nee, maar het imago is natuurlijk primair... De, de, niemand, niemand neemt een, een taxi, het, is, het blijft een luxe, een luxe vervoer. Ja, waarom dan eigenlijk? He? Omdat je een, een normaal in Amsterdam neem je de tram of de bus. Huh. Dus als je snel wil of extra service wil hebben, dan neem je een taxi. Dat is altijd dus overal zo. Nou, wat je nou ziet is dat door die, die liberalisatie... er ongel iedereen kon dus op een taxi gaan zitten als die maar een rijbewijs had. Oh. Dus dat betekent dat je een, een, een laag binnen hebt gekregen... die probeert om de klanten uh, op een verschrikkelijke manier te belazen... om zo snel mogelijk geld te verdienen. Ja. En daar is die nieuwe wet voor. Okay. En dan ja, komt er weer een nieuwe sociale controle. Oké. Okay. Het was uh, mooi om even met u uh, te spreken over de nieuwe maatregelen rondom... Uh,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 Frederike van der Wal was jarenlang internationaal topmodel... ...zie de covers van vele tijdschriften... ...maakte onder andere lingeriemerk Victoria's Secret groot... ...en nu is ze sinds twee jaar eigenaar... ...van haar eigen online bloemenbedrijf Frederiks Choice. Een heel ander leven dus, maar zeker niet zonder ambities... ...want dankzij een nieuwe investeerder zijn haar plannen om met haar bloemenmerk de wereld te gaan veroveren... een stuk dichterbij te komen. Frederik van der Was bij ons de gast. Goedemiddag. Vers aangevlogen uit New York. Ja, inderdaad. Ik. Net uitkomen. Uh, ja, precies. Zijn ze daar in, in de Verenigde Staten... Uh, vinden ze dat glamorous uh, als je daar in de bloemenhandel zit? Uh, zeker. Nou ja, bloemen zijn... Uh, Holland en bloemen is meteen... zijn uh, tulpenbollen. Uh, nou ja, tulpenbloemen. Ze weten natuurlijk niet elke bloem bij naam, zoals nee. wij dat weten. Nee. Maar uh, dat is wel... Ja, heeft een, een beauty en, en iets heel moois. Hmm. En, uh, en grappig genoeg als ik het uitleg, dat natuurlijk een het is heel grappig dat er geen merk in bloemen bestaat. Ja. Iets wat zo mooi en ook fashionable kan zijn om daar een, uh, ja, een lifestyle merk omheen te doen. Doe je überhaupt nog iets met modellenwerk? Ja, ik doe ook nog steeds... Uh, de, de oudere modellen zijn ook weer in smaak. Dus ik doe af en toe veel dingen uh, nog voor uh, bladen en dingen. Maar ook uh, rond Frederik's Choice doe ik veel uh, bladen. Ik heb toevallig net een shoot gedaan dan hier voor een Nederlands blad... Uh, over bloemen? Nou, soms over bloemen, soms gaat het daarover. Maar soms ook gewoon over uh, ja, uh, de nieuwe fashion trend. En dan ben ik als, als Frederik work ingehuurd tegenwoordig. Vaak niet meer alleen maar als model, maar meer als celebrity. Maar hoe kwam Frederiek nou in de bloemen terecht? Nou, het is een heel leuk verhaal. Want ik werd op een gegeven moment uh, gevraagd... of er een uh, bloem naar mij vernoemd kon worden. Een lelie. En dat vond ik... Uh, ik was in New York, weet nog heel erg goed, dat eerste moment. Ik vond dat zoiets unieks. Maar dat is ook fantastisch. Toch? Zo, ja. Unique, It's unique. Ik ja. heb er twee die naar me genoemd zijn. Oh jeetje, Nou ja, ja, ja, ik heb er andere dingen mee gedaan. Ik moet zeggen, ik vond het zoiets ja, fantastisch. Iets wat blij is. En, en naar mijn gevoel van als je denkt aan een stempel. Dat je op een stempel komt. Ja. Iets wat er altijd is. Ja. Het is gewoon een bloem. Zoiets moois, natuurlijks. En um, toen ben ik naar Nederland toegekomen. En ben door dat hele proces heen gegaan. Dat het dus tien jaar duurde om een lelie te creëren. Dat ik, God, het is wel een heel interessant proces. Wel veel van bloemen wetende, maar eigenlijk niet dat hele proces. En in die tijd um, uh, runde, werd ik gevraagd door Discovery... om een show voor uh, Discovery uh, te doen. Vond ik wel een heel leuk idee om uh, de weg, de Invisible Journey... heet het programma, Invisible Journey with Frederik, uh, de weg die bloemen belopen naar de consumer toe. En ik heb een uh, baby shower in Amerika en eigenlijk de hele weg gevolgd. En onder andere ook de benaming, want dat heb ik toen in de Keukenhof gedaan... Um, met, uh, met de Dutch Fashion Foundation en met modellen... en op die manier werd de bloem gegeven. En eigenlijk daaruit voortkomende om het hele proces te bekijken... en de, eigenlijk de hele business te belichten, dacht ik, wat grappig toch? Hier heb je zo'n ontzettend dynamische industrie. Uh, een multibillion-dollar industrie. Die te weinig smol gezicht. Heeft. En, en ja. geen gezicht. Ja. Dus eigenlijk heel grappig. Want ik bedoel, je kan niet zo gek denken of je... Nou, water koop je niet meer gewoon. Je zegt even ja. Je, uh, een, weet je, het is natuurlijk... Mm. En dan is het dus Frederik's Choice geworden. Dat ja. is dus een, een, een gezicht voor de manier waarop een bos bloemen gepresenteerd wordt, zeg ik maar even. Het is een ja. online bedrijf. Hoe ja. werkt het precies? Nou, je Waar kan... koop je in en wat is het? Nou, Frederik's Choice, je kan dus inderdaad online. Ik heb de bossen bloemen samengesteld, ook de hele Heb je het Jij... echt zelf gedaan? Ja, ja. En, en ik Dit zit, is geen uh... leugen. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, oh, nee, nee, maar dat is het leukste ervan. <laughs> je Jij... hebt het echt zelf gedaan? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um... En uh, ja, ik ga ook in. Ik, ik, wij ons bedrijf zit de basis zit in Hengelo. Uh, logistiek heel belangrijk. We zijn nu ook live in Duitsland, Nederland en België. En uh, zoals je al eerder zei, uh, veroveren. Europa en dan naar Amerika. Okay. Uh, maar de basis is dus in, in Hengelo en daar um, ja, het, het samenstellen van de bossen, dus elke keer ook seizoensgericht, kleurgericht. Uh, het is echt ook. Je, je moet ook echt denken aan de. Dus mode. je weet er inmiddels ook wat van. Nee, nou, je begint er heel veel van te weten, maar het, het, het gevoel het gaat mij veel meer om wat het gevoel is. Dus maar bepaal jij dan alleen hoe zo'n bos bloemen eruit ziet of hou je ook bezig met de inkoop van bloemen? Nou ja, ik, ik, ik heb het hele. Het het is mijn eigen bedrijf. Ja. Uh, we hebben een team van mensen. En natuurlijk de expertise van bepaalde dingen hou ik bij bepaalde mensen. Maar zo langzamerhand weet ik wel dat bepaalde dingen weer uit het seizoen... Als ik zeg in september willen we uh, lilacs uh, seringen in een bos. Dat kan niet. Uh, het is ook heel belangrijk dat je natuurlijk seizoensgericht werkt. Maar we ja. doen dus niet... Het zijn de bossen bloemen die we samenstellen. Uh, en dat dat in een hele mooie tas komt het. In biodegradable vaas. Uh, op water wordt het vervoerd. Want wat daar verschilt het mee als ik even de Fleur op bel en ik zeg... wilt u even een bosje in Maastricht bezorgen? Ja, ten eerste zijn wij... Uh, wij houden de keten heel klein, dus het heel vers. Uh, wat je bestelt, dus wat je online ziet... als dus jij zegt, nou, mijn moeder houdt ontzettend van mooie witte rozen... of, of een witte bos, of, dan wat je ziet, dat ontvang je ook... En dan is het ook het hele gevoel. Het, is het, het, het idee dat je iets ontvangt, Het komt dus ook echt heel mooi verpakt. Het is echt dat gevoel van, van een gift, een belevenis. Dat, dat is ook wat wij eigenlijk verkopen. En dan hebben we, omdat het een merk is... we hebben ook bollen die we verpakken, ook voor bedrijven veel. Uh, we hebben nu ook ontzettend leuke gieter, een tulpengieter gecreëerd. We hebben een, uh, een ja, vogelhuisje. Lifestyle dingetjes ook. Ja, we zijn steeds daar verder. Fasen en ja, dat soort fase dingen. en, en uh, het vogelhuis is een kopie van mijn boederhuis... Uh, Upstate New York. Uh, heel geinig. Het uh, zijn dus allemaal hele gekke dingen die we er steeds in doen. Had je en vroeger sted... als kind wel van gedroomd? Dat je een beetje in de gieters ook terecht in... zou komen? Nou nee, oh, maar had ik had vroeger ook nooit gedroomd... Ook dat ik model zou worden. Nee. Maar het, het grappige, als je eigenlijk kijkt... Ja, soms, ik moet er wel zo over lachen. Ik had toevallig het laatste interview net in New York. En zei ze, would you ever think you will, would be in flowers? En dan zei ja, nou, nee, nooit natuurlijk. Nou, natuurlijk niet. Maar het gekke is, als je het eigenlijk vergelijkt... En, en het gezicht, de naam, die ervaring... van al die ja. jaren in de mode... Ik bedoel, je kan het gewoon vertalen naar, naar Frederik's Choice weer. Het het verkopen van een imago, toch? Ja, dus al... het is het verkopen van, het imago, ja, het het verkopen ja. van een imago. En het Hollandse vasthouden, wat heel precies. leuk is. Jij zei daarnet al, die bloembollen, die, dat is leuk, dat verpakken we leuk. Dat gaat, uh, is een leuke doodje voor bedrijven om weg te geven. Is dat wat jouw markt is, bedrijven? Of is dat ook de gewone consument en ik zeg... ik wil mijn zusje een bosje bloemen sturen? Ja, het is, het is heel duidelijk, zien we, dat, dat, uh, dat we bijna nu 50-50 zijn. Maar uh, dus inderdaad ook, uh, ja, ik wil een bedankje naar iemand. We nemen niet weg, wat vaak mensen zeggen, van de bloemist om de hoek. Als je, als je net even om de hoek gaat en je gaat naar je vriendin langs... Dan, dan ga je nog steeds naar de bloemist. Het is echt dat handige wat we nu ook op het internet zien... dat je zegt, ik bestel online... En uh, naar mijn moeder een bedankje. Of naar mijn tante. Of een leuk dineetje gehad bij iemand. En dan even dat, uh, dat extra gevoel. En dan zakelijk zien we heel veel. Dat voor bedrijven maken we het heel makkelijk. Dat je online, je hebt een account. En uh, maandelijks krijgen mensen een factuur. En dan, uh, ja... Uh, de, de, en eerste die ligt over bij de Bijenkorf, heb ik begrepen. We zijn begonnen. Ik vond het heel belangrijk om de opening te doen op een manier... Ja, eigenlijk als je zegt de, de, de nieuwe gucci Frame, <laughs> zo werd Phoenix Choice geïntroduceerd bij de Bijenkorf. En uh, we werken gedeeltelijk. We zijn nu niet te koop in de Bijenkorf. Niet. Nee. En je hebt een nieuwe investeerder gevonden, een nieuwe Horizons. Ja. Dat, dat was nodig? Uh, ja, zeker. Dat is altijd nodig om te blijven ja. groeien. Ja. Uh, en Horizon Media, ook logistiek gezien, Zij zijn de uh, grootste investering independent media player in de wereld. En uh, zeker nu dat we Duitsland ingaan... dat je inderdaad uh, ja, op hun expertise uh, mee kan lopen. We hebben de beste mensen waar we nu... er wordt een telefoontje gedaan vanuit New York... Van, uh... These guys are very important to us. En uh, nou, dan gaan er allerlei deuren open. En ook vooral het idee ja. om naar Amerika toe te gaan. Uh, voor ons is die markt natuurlijk reuze interessant. En ook... Waarom ben je daar eigenlijk niet begonnen? Joh? Daar woon je 25 nou, jaar. Ik vond het heel belangrijk dat Nederland is de basis... Uh, is, is de origine van bloemen. Dat het hier zijn wortels heeft. En, uh, maar ik had niet gedacht hoe moeilijk het zou zijn in Nederland. Want Nederlanders zijn natuurlijk ontzettend kritisch. En het is een soort verkopen aan Eskimo's. Maar gek genoeg... En leuk genoeg zien we dat het zelfs hier werkt. En het eigenlijk is het een beetje andersom. If het, als je het hier als kan het hier, maken... You can dan make it anywhere. Het is ook New York. Dus ik heb het nu allemaal even omgedraaid. Ik heb het eerst in New York gedaan en nu begin ik gewoon in Nederland. Ja. En met die New Horizons achter je... denk je dat er nog meer ondernemersinitiatieven kunnen ontstaan... behalve de Bloemen en Fredericks Choice? Uh, nou nee, ik denk dat Felix Choice is de basis. En daar kan je wel mee door daar kan je van ben, Ja, hangen, we natuurlijk. zijn nu ook, we zijn ook bezig bijvoorbeeld met een met een parfum eronder te creëren. Dat je dus scented candles, we zijn bezig met een boek. Uh, een televisieshow in Amerika zou natuurlijk heel goed zijn. Daar zijn we ook naar aan het kijken. Dus er zijn altijd, ja, dat, alles dat, wat aan bloemen gerelateerd ja, is nu, en nu, nu, lifestyle, ja, ja, je kan gewoon een het natuurlijk zo gek niet bedenken. <laughs> en je kan het uitbouwen. Ja, ja, ontzettend leuk. En dat is ook de, de. Voor mij vind ik dat ook ontzettend leuk dat je daarop door kan gaan. En, gebruik maken van al die expertise. Nou, ja. leuk. Wij ja. wensen je ongelooflijk veel succes. Ja. Het was ja. heel leuk om daar eens wat meer over te horen. Dit was Frederik van der Wal over haar online bloemenbedrijf Frederik's Choice. Hartelijk dank. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. Bij ons aangeschoven, Willem Overbos van MKB Service Desk. Zoals iedere week neemt hij met ons de belangrijkste... en opvallende ondernemers nieuws met ons door. Goedemorgen. Goedemorgen. M middag, ja, middag, middag, alweer. Ik zit hier alweer te lang. <laughs> Pff, ja. Oké. Okay. Uh, ja, er was iets over verslaving en, en, en de mensen op de werkvloer. En dat is kennelijk een serieus probleem. Wat? Ja, een artikel in de uh, Telegraaf over uh, het feit dat ondernemers of bedrijven met meer dan 100 werknemers mm. jaarlijks tussen de 500.000 euro en 1 miljoen kwijt zijn mm. aan verslaving. En ja. Dat is enorm, dat viel mij op. Artikel in de Telegraaf, wat zou, wat zou er werkelijk van waar zijn? Nou, ik denk dat als je kijkt naar de onderzoeken die zowel KPMG als allerlei verslavingsbureaus hebben gedaan... zie je dat in de totale Nederlandse economie de verslaving aan alcohol alleen al 3,7 miljard beslaat. Hoe, hoe, hoe berekenen ze dat? Ze hebben berekend de kosten van de, de totale zorg uh, die daarmee gemoeid is. Ze hebben berekend de uh, totale kosten voor de gezondheidszorg, voor de verslavingsbegeleiding zelf... En uh, met name, dus, de, de teruggang in prestaties bij bedrijven. Ja, de niet gewerkte uren. Of De soms. niet gewerkte uren, maar ook gewoon dat, dat jij, als je met je dronken kop achter ja. een bureau zit. of je staat met een fouten. functioneer je niet helemaal. Uh, in een garagebedrijf ja. staat of er het bloembol aan het plukken. Maakt niet uit wat je doet. Je functioneert ja. altijd wat minder. Ja. En als je ja, dat ja. gaat opdellen, En dat kunnen ze meten. Dat hebben ze blijkbaar gemeten. En dat telt op tot 2,3 miljard alleen al oh. Sorry, productiviteitsverlies. Ja. Nou, dus moet je er iets aan doen. Je moet er iets aan doen en ik denk ook dat die verslaving die is breder dan alleen maar uh, alcohol. Ja, eh, ik kan traf... zeggen, want er moeten er nog meer zijn mensen zijn achter meer de computer tegenwoordig, is ook wat toch? Ja, die alcoholverslaving zie je overigens echt in, in sectoren wat meer traditioneel, tuinbouw um, en ook in garagebedrijven, in de industrie. Maar ook natuurlijk grote advocatenkantoren kunnen te maken hebben met verslaving, hè, de, de, de vrijdagmiddagborrel die al begint op coke. maandag. En een lijntje kook erbij. Um, maar je ziet ook inderdaad die verslaging als het gaat over Twitter en sociale of Twitter, Facebook. Dus de sociale media. Uh, in het artikel wordt gesproken over al 12,5% productiviteitsverlies... door werknemers die een aantal uurtjes per dag eventjes... die even inloggen op Facebook, even inloggen op Twitter. En dan vooral he, dat doen vanuit privéoverwegingen en niet voor jouw bedrijf. Terwijl als jij als bedrijf je daar bewust van bent dat het gebeurt... want het gebeurt met meer dan 4 ja. miljoen Nederlanders Tuurlijk. op Facebook... Daar kun je natuurlijk ook voor jezelf laten gaan werken. Als je zeg maar, je werknemers betrekt in de sociale media... En je zegt, nou, okay, in plaats van dat je alleen maar voor jezelf bezig bent... vertel ook eens wat leuks over het bedrijf. Vertel waar je mee bezig bent en probeer op die manier daarvan... Ja, dus zo'n Twitter-verslaving of zo'n Facebook-verslaving... Die kun je, kun je voor jezelf keren. Die alcoholverslaving is ja, een serieus doen, hoe ga je daarmee om dan als ondernemer? Je moet daar beleid op maken. En je kan het niet zomaar onder stoelen of banken steken. Want één op de drie werknemers... of één op de tien, sorry, één op de tien werknemers heeft ermee te maken... En omdat alcohol zo algemeen geaccepteerd is... in borrels, in uitjes die je ja. met z'n allen hebt... zie je het niet snel. En het is niet makkelijk om iemand met een alcoholverslaving... bijvoorbeeld te ontslaan. Want het wordt gezien door rechters als een soort van ziekte... Uh, en je zal dus een heel goed beleid moeten hebben binnen je bedrijf... om te zorgen dat je stappen ja. onderneemt... dat je met die werknemer in gesprek gaat. Het is geen ontslaggrond op een goed moment. Als je de, uh, als een Niet werk, zomaar. werkgever aan kan tonen... Niet als jij dat aard... je er echt veel last van hebt. Als jij een personeelsdossier hebt op weten te bouwen... Ja? Uh, waarin je keurig laat zien dat je alle stappen van begeleiding hebt doorlopen dan kun je het wel doen. Anders zit je gewoon vast aan de wettelijke regels... dat, jij iemand, dat hij, de werknemer ziek is, moet je 70% laatste doon ja, doorbetalen. Maar je kan natuurlijk wel een dossier opbouwen... waardoor je iemand wel op een gegeven moment kunt ontslaan. Maar je kan natuurlijk ook proberen om, om het te voorkomen... of om daar open over te zijn of zo. Ja, ik denk dat je als werkgever altijd natuurlijk heel alert moet zijn... op hoe functioneren je, je medewerkers. Uh, gebeuren er dingen waarvan je denkt dat kan niet? Maar zoals het artikel ook beschrijft, die verslaving als het gaat over alcohol... die is zo algemeen geaccepteerd dat iedereen drinkt een biertje... iedereen is op zaterdag of vrijdag bij die borrel erbij. Ja, maar dat is iets anders dan verslaving natuurlijk. Ja, maar je moet juist juist die mensen eruit weten te pakken... die er meer last van hebben. Uh, en dat betekent dat het niet altijd handig is als je dat zelf doet dat in je, de, je bedrijf. Dat je de borrel gebruikt om, uh, om de verslaafde eruit te pikken. Nou ja... Dat zou je kunnen doen. En je zou natuurlijk toch ook goed in overleg met zeg maar, de, de, de personeelszaken. Want bij grotere bedrijven is er natuurlijk een afdeling personeelszaken. Zorgen dat je goed communiceert over het beleid ten opzichte van alcohol. Zorgen dat je ook duidelijk die documenten in het personeelshandboek hebt liggen. En dat je je personeel ook op de hoogte brengt van het feit dat je er een beleid op hebt. En dat je ook maatregelen neemt als blijkt dat iemand verslaafd is. Oh, ja. Maar is dat echt de, de magazijnchef die eens rustig naar uh, iemand toe gaat? Daar zijn ze toch helemaal niet voor, die mensen. Nee, maar ik denk wel dat het in verantwoordelijkheid is. Je ziet ook dat als je kijkt naar ja, bijvoorbeeld in de horeca... Wel in de horeca heb je opleidingen die ook een leidinggevende bewust trainen op het herkennen ja. van uh, alcohol ja, goed, of andere... Dat is een core business natuurlijk, dat is iets anders. Nou, maar goed, het is wel een goed voorbeeld om te ja. zien dat erop getraind ja. wordt. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat je het signaleert als manager of leidinggevende. Even naar uh, volgend onderwerp. Want uh, wij kwamen tegen de, dat de opkomst van de prestatiegeneratie. Steeds meer scholieren die zich aangetrokken voelen tot het ondernemersvak. En uh, dan hebben we het over uh, jonge mensen onder de 18. En daarvan staan er al 510 ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. En dat, men verwacht dat dat heel snel gaat stijgen. Ja, vond ik, vond ik een prachtig Wat zijn dat voor typjes? Voor een prachtig bericht. Het is natuurlijk heel mooi om te zien dat ondernemerschap begint al heel jong Ik moet daar wel bij zeggen dat uh, als jij als ondernemer uh, onder de 18 wil gaan starten... Dan ben je... Maar papa uh, tekende het dan. Precies, je bent handelsonbekwaam. Dat ja. betekent dat je in ieder geval je ouders moet meelaten tekenen. Er zijn mm. wel weer uitzonderingen op te maken. Je kan een handlichting aanvragen bij de rechter als je goedkeuring hebt van je ouders. En dan kun je zelf wel contracten maken. Want het gaat er natuurlijk wel om dat als jij als ja. ondernemer onder de 18 start... moet je wel serieus genomen worden... Ja. En daarvoor is het handig om ofwel die handdichting in te doen... of samen met je ouders bij de KVK in te schrijven. Maar er waren een paar beide de hand, uh, jonge ondernemers... die zijn de website gestart www.kvk18.nl... en die hebben daar inderdaad allerlei informatie op gezet. Want als je op het internet gaat zoeken naar informatie... voor minderjarige ondernemers, dan is dat ontzettend beperkt. Terwijl die groep enorm groeit, omdat het steeds makkelijker is om te starten. Je hebt een, hè, je kan programmeren, je kan uh, met een bakfiets door Amsterdam rijden en bioproducten. Hadden jullie raad? bij een de service desk daar wel informatie over, voor die uh, onder de 18 Ik moet eerlijk bekennen, we hebben wel informatie over minderjarigen, uh, heel veel over businessplannen, heel veel over uh, scholieren en studenten, maar dit zijn echt mensen die dus, we zitten dus met name op het HBO-WO, dus de mensen die boven de 18 zijn. Mm -hmm. Dus ook bij ons uh, hebben we een paar showcases erop staan van internetondernemers onder de 18, maar dat zijn er veel meer dat vind ik juist prachtig. En daar zouden we met z'n allen natuurlijk veel meer mee moeten ja. doen. Maar laat me rijden, Willem. Dat zijn uh, 95% is iets op internet en doet iets met kleding. Of als voor goede... Ja, er zitten enorm veel internetbedrijven in. Er zitten heel veel... Uh, het was een, een voorbeeld van een jongen van... Uh, die is een bakfiets, die had een, een plan. Die heeft Annemarie van Gaal, een, een bekende ondernemer die ja. ook op televisie is, een mailtje gestuurd van... ik heb een idee, ik wil met een bakfiets door Amsterdam fietsen en bioproducten bij mensen thuis bezorgen. Die is daar uitgenodigd van Annemarie van Gaal. Die heeft gezegd, nou wat kost die bakfiets? 3000 euro, bam, hier is een lening. Fietsen jij. Succes, fietsen -jij. jij. En dat is ook een online bedrijfje waar je die kunt ja, vraagt. En heeft hij heel wat online? verkocht? Ja, hij heeft zelfs twee andere scholieren in dienst genomen. Dus kijk hier, dat gaat oh. goed. Is het überhaupt makkelijker geworden om, uh, om een bedrijf te beginnen? Ja, ik denk dat met name door die komst... Uh, Peter Zin speelt er ook al op, uh, door internet uh, zie je dat het vrij makkelijk is. Als je kan leren programmeren of je hebt een idee... Oh. Uh, het is zo snel om te zetten ja. naar een eerste test. Want je hebt je... helemaal geen eerste kosten meer. Als je een computer hebt, dan kan je al een bedrijf beginnen. Dan ben je aan de bas. En je maakt gebruik van Facebook om je vrienden op de hoogte te stellen... dat je aan de beurt bent. En hoppakee, daar ga je. Tot slot, uh, microkredieten. Uh, uh, ja, associëren wij eigenlijk met uh, iets in uh, India of in Zuid-Amerika, weet ik veel. Maar hier in Nederland zijn er ook al 1400, geloof ik... die met microkredieten hun zaak opgezet hebben. Ja, even kort. Je associeert het met, uh, met het buitenland. Uh, Maxima is natuurlijk ja. een van de boegbeelden van microfinanciering. In Nederland is microfinanciering een vorm van financiering... voor ondernemers die wat meer moeite hebben om aan financiering te komen. Het zijn bedragen tot 35.000 euro. Huh. Waarbij coaching en ondersteuning altijd een vast onderdeel is. Dus dat doet een bank natuurlijk niet. Nee. Die zegt, hier is je geld, dit zijn de risicospreidingen. Nou, voornamelijk uh, zeggen, hier is je geld niet. Zelfs. Hier is je geld niet, ja. En bij microfinanciering richten ze zich echt op die doelgroep... die een stuk extra ondersteunt. En begeleiding uh, nodig heeft om en gewoon het dus niet bij de bank krijgt. En dat niet bij de bank krijgt. Uh, een paar websites waar ik even naar wilde verwijzen is www.eigenbaas.nl. Dat is ook van uh, de Stichting Microfinanciering, daar kun je kijken. En natuurlijk op uh, credits.nl. Dat is een initiatief wat dit jaar ook weer iets van 1300 uh, microfinancieringskredieten de markt inzet. Uh, en er was nog een andere regeling, de SZW-boorstellingsregeling, maar die is gestopt. Ja, en, en er zijn goed, 1400 mensen hebben dus in ieder geval wel hun voordeel ermee gedaan. Ja, het afgelopen jaar. klopt. Dus er is behoefte aan, ja. zeker als jij uh, in een hoek zit waar het wat moeilijker is... of ja. waar je echt begeleiding wil hebben bij het starten ja. van een bedrijf. Het is natuurlijk een top idee. Het is en een het goed commenteel. idee, ik ja. geloof ook echt, in 35.000 euro is een boel geld. Hè? Absoluut, het ja, is een boel geld. En dat gaat dus gewoon nog door. Ja, Juist. hartelijk dank. U hoorde Willem Overbos van MKB Service Desk. Na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug met drie gasten... en met hen gaan we spreken over de stand van zaken in de Nederlandse vissector. Wat ons betreft heel graag tot zometeen. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. De mensen op zichzelf zijn handig. Met deze week. Of je groot, dik, klein bent. Het maakt niet uit. 100 jaar Circus rents. When I first started playing chess. I mean the Russian were Heroes. Schaaklegende. Bobby Fischer. Energie kan worden en opgewekt door het proces van splitsing van kernen van uraniumatomen. En de ontstaansgeschiedenis van kernenergie. OVT.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 Hollandse zaken vanavond live bij Max op Nederland 2. Dit is Radio 1.